Ik zijn de We hopen u voor te lezen wel de brief aan de Hebreeën en daarvan het vijfde hoofdstuk noemde Hebraïën vijf. De vijf. vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde,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 in eeuwig leven. Want alle priester, hij de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmet zij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, zo ook voor zichzelf. Offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan. Maar die van God geroepen wordt. gelijkerwijs als Aaron. Al zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt Om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn Zoon, Heden heb ik u gegenereerd, gelijk hij ook in een andere plaats zegt. <kwijls> Gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijn vleesjes Gebeden en smekingen tot eengene een die hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en zijn zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nog nogthans gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij heeft geleden. En geheilig zijn deze zij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester na de ordening van Melchizedek. Want den welke wij hebben vele dingen. En zwaar om te verklaren. Te zeggen. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij. Daar gij leraars behoorde te zijn. Vanwege dan tijd. Hebt wederom van noden. Dat men u leert welke de eerste beginselen zijn, de woorden gods. En gij zijt geworden, als die melk van nolde hebben, en niet een vaste spijze, Want een die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord, der gerechtigheid, want hij is een kind, maar de vermaakten is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. <tieden> Onze... <tieden> Hulpen zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen. De werken Zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus. Den Heren, door de gemeenschap des heiligen geestes, amen. We zullen in dit avontuur ook wat kalm aan moeten doen, aangaande zo getoord met onze stembanden. De welke natuurlijk ook maar menselijke banden zijn. Hij is denkt bij alle preken dat men deze achterliggende tien dagen ook vijf mensen hebben begraven. Dat zijn ook vijf rouwdiensten, Zodat alles aan die stembanden komt af te hangen. De heren mochten nog in voorzien en dezelfde nog genezen en het stellen. Wij proberen alles, maar het heeft ook niet geholpen. Zouden eer er een zegen bij willen doen, dan zou het voorts wel kunnen helpen. Wij wilden nog iets zeggen van de categorisaties. Daar ik aan de avond van morgen nog weer hopen te beginnen. De meisjes dus van 12 tot 16 van 7 tot 8 van 16 ouder, van 8 tot 9. En zo is het ook met de jongens een dinsdag. Maar nu zullen er gezinnen zijn, waar kinderen zijn voor de eerste catechisatie en dan daar ook zijn voor de tweede catechisatie, Voor hen is het zeer moeilijk om twee maal te rijden. Dan mogen ze die gerust te samenbrengen, op één catechisatie het zij van zeven tot acht, of van acht tot negen. We hopen na dankdag weer een beginnetje maken met de zaterdagavond catechisaties En u zal wekerom wellicht enkele denken, waarom is dat nou voor ons veranderd? Het is altijd dinsdag geweest, en nog nooit woensdag. Waarom is dat nou woensdag geworden? En niet met dinsdag. Dat is heel eenvoudig. Op dat ouderling van Dam. Dan die keren dat wij ertussen uitvallen. Zij maandags of zij dinsdags. Bij ons de catechisatie zou kunnen vervullen. Dus dat is een beetje goedwilligheid. Om dat dan zo van ons weer over te nemen. De verhandeling in dit avontuur. Leg in de catechismus, den 16e zondag, zondag 16. De welke al alders... dus <tiekt> luidt, waarom heeft Christus zich tot in een dood moeten vernegen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden. Dan door de dood des zonen Gods. Waarom is hij begraven geworden? Antwoord. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42. Zodan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het? Dat wij ook moeten sterven? Antwoord. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerant en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht ons een oude mens met hem gekruist gedood en begraven opdat de boze lusten des vlees is in ons niet meer heer maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen waarom ik daar <coughs> nedergedaald ter helle antwoord op, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smetten, verschrikkingen en heilse kwellingen, in welke Hij zijn ganse lijden, waarin zonder aan het kruis gezonken was, om mij van de heilse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover, vragen we vooraf om een zin. Gij zijt die al goede God, die goed doet en het ons nog geeft. En dat zonder enige waarde onze. Alleen om de waardigheid uw zons. Om de waardigheid zijn er offeren. Om de waardigheid van zijn dood. Dat nog een wereld is. En nog een wereld gelaten wordt. Waarop de uitverkorenen zijn. Die nog toegebracht. En die toegebracht zijn. Het is u allervolmaakste bekend. De noodzakelijkheid. Van den dood van Immanuel. God met ons. Laat het ook zijn God in ons. Mag het ook zijn God onder ons. Omdat Satans rijk werden ingekort. En bestookt en verwoest. En het uren. Met doorbrekende genade. Christus die werden ingelijfd ten eeuwige leven. Laat, <tiekt> o overste leidsman, en volleinder des geloors, aan de rechterhand van uw eeuwige Vader, die altijd biedende bid totdat uw rijk volmaakt, totdat de laatste van uw rijk wedergeboren zal zijn, totdat de laatste die door u gekocht en betaald is, geboren tot wedergeboten, en als uw koninkrijk eenmaal zal staan, zonder ooit meer onder te gaan, voor uw aangezichten in blanke gerechtigheid. Heiligheid, reinheid en onberispelijkheid. Gij mogen in dit een uw woord openen met toepassing. Want alleen de toepassing die geldt tot zaligheid. Alleen de toepassing raakt het hart. Alleen de toepassing raakt de zielen. Welke ingepakt worden door schuld en oordeel, en uit gaan pakken aan een troon der genade, om geholpen te mogen worden ter bekwame tijd. Laat de zalving van God en Heiligen feest onze harten neigen tot uw wegen, de welke zijn gelegen in uw woord. Om daardoor geleerd te worden met de leren die naar de Godzaligheid is. Ga u ons voor in het spreken, maar ook in het luisteren. Beide stijl diep afhankelijk. Beiden zijn de zo diep ongelukkig in spreken en in luisteren. Dat alleen ons heil van de heren zijn. Wiens werk volkomen is, verheerlijk, reken, uw vrije gunst, die ik u behoor. en laat het ons bewegen, tot u, en uw dienst, waar gij een zeer gewillig volk hebt op de dag uw heer kracht. Amen. <tie> van de 89ste psalm. Psalm 89. Daarvan 17 en 18. 17 en 18 van psalm 89. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid zijn liefde gaven af te zonderen. Hij is door elk beroofd, de nabuut ondersma. Ga je de rechterhand verhoogd, van de MH. Gij deed den vijand in zijn ramspoed zich verblijden. Zijn zwaard ligt om, het is stom en nutteloos in strijden. Gij doet hem vol van schrik op het bloederslagveld vluchten. En onders juk van uw verlaten zucht toe. Dat is 89 vers 17 en 18. Thank mm -hmm. you. De zondagsafdeling handelt over de dood van Christus. Zo is er maar één dood. Nooit voordien geweest en zal ook nadien nooit meer plaats zijn. Deze dood is de verlossingsprijs. De prijs der eeuwige verlossing. Wanneer het nou achterin niet gehoord kan worden. Mooie vinger opsteken. Dan kan de kortere ding een beetje laten zitten. Ik kan er op het niet meer moeite aan doen. Als het aan de jongeren van Christus gelegen had. Dan was Christus niet gestorven. Maar dan hadden hun leger te sterven. Want dan was de prijs niet betaald. Als dan de discipelen gelegen had. Dan was Christus niet naar Golgotha gegaan. Maar dan had de schuld nog opengestaan. En had ook die kerk die in die dagen leefde. Voor eeuwig verloren moeten gaan. En dat kon niet. Want dan zou de God ophouden God te zijn. En dan zou de verkiezing niet gedaan zijn, en het ganse borgplan in duigen gevallen zijn. En dan zou de raad voor eeuwig niet gedaan zijn zonder de onmisbare betaling van de schuld die gemaakt was. En wanneer we lezen in dat zestiende hoofdstuk van Matthäus, waar Christus zijn jongeren voor zegt, we gaan naar Jeruzalem. Niet om te vieren. We gaan naar Jeruzalem niet om die schone gebouwen te bezien, nee. Wij gaan naar Jeruzalem om overgegeven te worden. Om overgeleverd te worden. En de ouderlingen ter dood toe veroordeeld te worden. Dan is er niet één van de jongeren die het verstaat waartoe. Dan is er niet één die er enige bevinding van heeft. Als Christus niet sterft, blijft een hemel op slot. En dan blijft de hel open. Als Christus zijn dood niet tussen komt, dan zingt alles weg in den eeuwige dood, want zijn profetische bediening hoe onmisbaar is niet betaalbaar, en die bediening van zijn profetisch ambt is onmisbaar tot onderwijzing, tot onderrichting, tot heenwijzing en tot bestraffing. En tot opening in de noodzakelijkheid van de dood van Christus. Zijne jongeren dachten, Jezus dood, wij ook dood. Jezus weg, dan zijn wij ook weg. Als er geen Jezus meer is, komen we er niet meer doorheen. En dat was ook waar. Ze moesten er niet door komen, ze moesten er een omkomen. Om dan op te kunnen komen in zijn opstand. Ze moesten er niet doorheen kunnen zien. Ze moesten doorzakken op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Waarom is ons gevraagd wordt. Waarom heeft Christus den bloemde zekels. De lusthof van het hof van het nieuwe Jeruzalem. Den enige paradijsman van het goddelijke paradijs. Zijn de immers den hemel in de heen. Wanneer hij Christus wegneemt is de hemel ook weg. Want Christus is de hemel. God woont in Christus. En Christus woont in God. Zodat de ganze kerk. Door de noodzakelijker onderwijs. aangetrokken wordt. op het hoofd van de kerk. En dat is Christus. Waarom kon dat niet zonder de dood van Christus? Was zijn lijden dan niet genoegzaam? Zijn bloed en het was dat dan niet genoegzaam? Waren gij zijn geestelslagen? In de rechtszaal van Pilatus niet genoeg zijn. Waarvan Ambrosius getuigt. In het zien op Jezus. Dat hij aan die plaats meer dan vijfhonderd geestelslagen gaat. Je kunt je toch alleen denken: Ede. Als hij geen God geweest had, had hij een nou dood geslagen. Had hij nooit meer het rechthuis gekomen. Maar zijn Godheid heeft hem ondersteund. Tot het doordraag van de oneindige last des torens. Was zij enkel mens geweest, had voor even verloren geweest. En was zij alleen God, had hij niet kennen betaald. Want dat kon dan alleen door God die mens geworden. En wanneer je dan een weinig in denkt. Dat onzaggelijke lijden. Wat nooit eerder geleden is. En ook nooit na hem mee geleden wordt. Ik zei dat onzaggelijke lijden. Dat alle verdoemden in de verdoemenis nog voor eeuwig te boven gaat. Zelfs al die helden die daar persoonlijk worden beleefd in de ramzalige, is nog geen druppel water te noemen bij de hel waarin Christus is neergedaald. Want dat was de hel van 144.000. En de hel van een schare die niemand tellen kon. Als je nou dat alles en weinig indenkt en moeite zegt, wat heeft het God er gekost om een mens te bekeren? Wat heeft het God toch gekost om een mens zalig te maken? Wat een arbeid heeft God toch willen maken om van een doemeling een hemeling te maken? Van een zondaar daar een heilige te maken? Wat heeft het God toch gekost om van een vloeker een aanbidder te maken? Wat heeft het God gekost om van een verloren mens een behouden mens te maken? Als dat meer ingedacht, dan werden de zonden bitterder. En hoe bitterder de zonde, hoe zoeter de genade. Want ik denk dat het lijden van Christus is een toediening het hardste mens weet maar. Een steen uit het hart wegneemt. Wanneer men ziet wat Christus voor hem geleden, voor hem afgeleefd. En voor hem aangebracht. Voor zulke zondag. Voorwaarde zou het hart onderbreken. En vanzelf verbreken. Maar. Wanneer nu buiten de dood van Christus. Er absoluut geen genoegdoening is. Nog voldoening en ook geen verzoening. Dan zou wij toch haast vandaag zeggen heren heb dat wel zo gehoeven. Want je komt maar zelden een mens tegen, die niet buiten de dood van Christus leven kan. Je komt maar zelden een mens tegen, die hongert naar de dood van Christus. Je komt maar zelden een mens tegen, die dorst naar bloed. Je komt maar zelden een mens tegen, die hongert naar de gerechtigheid, die in Jezus Christus is. Zelden kom je mensen tegen, de aast op de ene veranden van de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Maar ik heb u meer gezegd, dat dat ook bij de oordelen van Nederland hoort in onze tijd. Men heeft aan Bethlehem genoeg, ik weet wel, zonder Bethlehem is er geen Golgotha. Maar Bethlehem wordt nooit geen Golgotha. Maar het is de weg naar Golgotha. Als je Bethlehem wegneemt, kan Golgotha niet volgen. Maar als mag je Bethlehem beleven, dan ben je nog niet op Golgotha. Vanwaar de heidelbergen de grond recht neerlegt. En ook recht openbaar. En zeg: waarom heeft Christus zich tot in de dood toe? We moeten vernederen, wat zelfs de zendbrief aan de Filippensiers schrijft, dat hij hem zelf vernietigd heeft. Met eerbied gezegd, God is een nul geworden, om niet en een nullen met vrije genade te kunnen vervullen. En dat vanwege de gerechtigheid gods. De ik in eeuwigheid geen afstand doet van het recht. Maar zijn recht handhaaf tot in de eeuwigheid. En dat recht zijner majesteit is door ons geschonden. Op een schandelijke wijze. Op een zeer goddeloze wijze. Op een zeer vermetelde wijze. Op een zeer brutale wijze. Want heeft God in de stad en rechtheid een fuik gezet voor Adam en Eva? Heeft u ze de zomer in laten lopen? Zijn ze niet gewaarschuwd? En zijn de boom niet aangewezen waarvan ze niet mochten eten? en als je daarvan eet dan ben je je leven kwijt en als je daarvan eet dan zet je je kwet. kwijt en als je daarvan eet dan kan je de dood elke dag wachten terwijl ze zelfs door dat eten van de verboden boom de geestelijke dood voor één voor eeuwig van God afgestorven. En voor eeuwig zichzelf toegevallen. En de duivel, en de zonde, en de helft. Zodat die arme mens door zijn val, waarvan Kas Olivianus getuigde, God had besloten. En God mag besluiten wat hij wil. Hij mag vastleggen zoals het hem behaagt is die God voor. Die man die gisteren begraven heeft. Van 91 jaar. Die man is gestorven in de soevereiniteit Gods. In de soevereiniteit Gods. En zei tegen zijn huisgenoten, wat God met mij doet, dat is eeuwig wel gedaan. Buiten op binnen. Hij zei, mijn ziel aanbid, de soevereiniteit gods. Daar kan je mee gaan. Daar kan je mee gaan. Want alleen de soevereiniteit gods aanbidden en laat je God regeren hoe hij doet en wat hij doet, wat hij geeft en wat hij neemt. Daar valt de mens geheel tussenuit. En daar blijft niets aan de zover als God regeert, beeft gij volken neer. Dat hij vanwege de gerechtigheid, Gods, wat is gerechtigheid? In korte woorden gezegd: gerechtigheid als God geen waar God toekomt. En dat je naast te geven waar je naast toe komt. Dat is gerecht Volkomen aan de wille God zonder worpen. Niet beter weten, niet tegenstrijd. Maar verenigd met de wille God. Aanbiddende de wille God. De, welke de uitvoerder is van de raad God. En de uitvoerder is van de besluiten God. En de uitvoerder is van de deuk de God. Die willen God, die alleen wijs is en die alleen goed is. Vanwege de gerechtigheid. God eist toen voldoening waar recht was. God eist betaling waar recht is. God eist dat aan zijn rechtvaardigheid voldaan wordt. En nooit zal die een je laten vallen van zijn recht. Nooit zal dat recht in de weg der zaligheid gekregen, maar juist verhoogd, juist verheerd, om door recht verloren te gaan en door recht behouden te worden, door recht afgesneden, door recht ingelijfd, door recht verdoemd en door recht verzoend. Dat zijn de grootstukken der eeuwige waarheid. Vanwege de gerechtigheid Gods en zijn waarheid. Want God kan niet liegen. De mooie zending. Ik heb dat gisteren ook nog gezegd op graf. Nu is de zonden en de dood zijn even oud. Waar de zonde begonnen is de dood begonnen. En waar de dood begon, is de hel ook begonnen. Daar is de hel ook begonnen. En die dood, die gaat door. En dan de zonden ook doorgaan. Dat is maar een mooi Het is maar een veronderstelling. Dat wij eens niet meer zouden sterven. Wat moet God dan met zijn woord doen? Hij heeft eenmaal gezegd. Ten dagen als je van eet, dan zult geen sterven. Stel nou eens voor dat we niet gingen sterven. Dan is God een leugen, dan is er nergens geen waarde meer. Dan is er op aarde geen waarde, en in de hemel ook geen waarde meer. Nee, laat God rechtvaardig zijn. En laat hij ons laten sterven. Maar dat ze waarheid blijft, tot in de eeuwigheid. Dat is het grondstuk der eeuwige waarde. Hij heeft gezegd. En dagen als gij daarvan eet. <coughs> Dan zult gij den dood sterven. Dat is de drievoudige dood. Waarvan de eerste eigenlijk. De eerste is. De eerste dood is eigenlijk de vreselijkste dood. De eerste dood van die drie. Dat is eigenlijk. De rampzaligste dood. Veel meer dan de natuurlijke dood. Want die maken scheiding tussen en lichaam. En nu neem ik het laatste erbij. Die is ook nog erger dan de eeuwige dood. Want dat is een gevolg van de zon. Dat is een gevolg der goddelijke rechtvaardigheid. De welke we onszelf op een hals gehaald. Waarin bestaat onze geestelijke doodstaat. Los zijn van God. Geheel vredelingen zijn van God. Onze geestelijke dood bestaat daarin. Vermaking de zonde, liefhebberij in de wereld. Altijd in de wereld willen blijven, in de wereld willen leven. Onze geestelijke dood hebt afgerekend met God. Nooit geen God meer. Maar wij zelf tot een God, wij zelf regeren, wij zelf beschikken over ons leven en lot. Dat is onze geestelijke dood. En als ik het goed kon zeggen, zou ik het ook zo zeggen dat het alle verstond. Dat onze geestelijke dood is erger dan onze natuurlijke dood. Want onze geestelijke dood is vijandschap tegen God. Laat ons zij de banden breken. En jij de trouwen van ons weg. En die geestelijke dood. De welke zo sterk en zo krachtig is. In een wedergeboren mens dat hij uitroept met David. Geleven, aan mijn zin. Dan looft mijn mond. Waarvan een apostel schrijft aan de brief: Ik sterf, dat is die geestelijke dood. Alle daar. En die geestelijke dood, geliefde, Die kan alleen maar vernietigd worden door de dood van Emmanuel. De welke een onbewolk ten hemel door zijn dood verwerkt. Waardoor de kerk God erft. En dat tot in de eeuw. Ja. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Er niet anders voor onze zon. Maar het vuilste vuil. Ik weet geen vuilder vuil op de wereld dan de zon. Vind ook het verschrikkelijkste vuil. Want zij is de uitvinder van de toren Gods. En van de verloop der wet. Zij is de uitvinder van de hel en van de krankzinnige stichten. De zonde is de uitvoerder van de naamloze ellenden op de wereld. Het is de zonde hoor. Waarom is de hemel zonder ellende? Omdat die zonder zonde is. Waarom is de hemel zonder dood? Omdat er geen zonde zijn. Waarom is de hemel vrede? Omdat de zonde daar geen plaats hebben. Waar de zonden zijn, daar moet de toren wezen. waar dat ook in de ramsaligheid, De zonde eeuwig, de toren eeuwig. De zonde weg, de toren ook. Zonde geliefde. Waarin die gezegende middelaar gods. Die borstgerechtigheid van Immanuel, de tot zonde gemaakt is. En op zulke wijze als nooit iemand tot zonde geworden is. Zulke wijze. Lees Isaiah 52 En daarop volgend Isaiah 53. Lees dat eens. Daar is de schoonste der mensenkinderen, het meest te geworden. Daar is het aller schoonste der mensenkinderen, het bedorvenste geworden. Wat zeg je? Daar op daar hoog te hangen, misdadigen zonder misdaad. Daar hangt de grootste zon daar zonder zonde. Zonder zonde. Want die zonder gekend nog gedaan Nog eens een ontvangenis. Nog eens een geboorte. Nog eens een omwandeling op aarde. Heeft Christus nooit. Ene seconde geweken van de Gods? Maar hij dezelfde. Op de allervolmaatste wijze uitgevoerd. Zonder enige weg. Zelfs het smattelijks verleidend zijn dood. De welke de betaling was voor zijn ganse kerk. Op grond van zijn dood wordt de kerk vrijgemaakt, vrijgesproken en aangenomen tot in De, de waarde van die dood. Die is bij de vader zo eeuwig groot. Dat hij in de dood van Immanuel. Geen zoon meer ziet als een Jacob. En een overtreding is in Israël. Zijn dood. Is weliswaar. De in alle dood. Ik heb het verleden week gezegd. Het is een dubbele dood. Een dubbele dood. Vanwege alles wat eraan vooraf ging, en alles wat ermee gepaard ging. En nogthans, als Christus van het kruis met al zijn lijden afgestapt, had hij zijn kerk bij verloren. En de vader had er zijn kinderen bij verloren. En de Heilige Geest had werkeloos gestaan. En riep toch zijn vrijhandel. En die gij de zoon God zijt, Kom van het kruis. En wij zullen u geloven. Dat is geloven zonder vernieuwing. Dat is geloven zonder wedergeboord. Dat is geloven van liefde, Zonder geloven in de rechtvaardigheid God. Zulke geloven is niet houdbaar. Ook niet gangbaar. Als straks de dood komt. Maar Christus volheid. Hoe zijn vijanden ook terwijl, hoe zijn hem ook bespot. en die gij de koning der Joden zijt, kom aan. Gelukkig dat hij nooit afgekomen is, maar dat hij op daar onder gegaan, omgekomen voor een iegel. Om ten derde dag, als de zon der gerechten gij door te brengen en de dood te verbrengen. En het eeuwige leven aan te brengen. Voilà. Dan door den dood des Zoon Gods. En dan volgt daarin de dadelijkheid uit. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waardig gestorven was. Was geen schijndood. Nee. Hij was in waarheid dood. En hij doen volkomen een wonder voor. Hier hangt God geopenbaard. In het vlees als een lijk. Hier hangt God geopenbaard. In zijn mensheid als gestorven. En nogthans. Bleef zijn goddelijke natuur verenigd met zijn menselijke natuur. Zodat er nooit geen scheiding in die twee naturen geweest is. Nog ooit komen zal. Want als dat gebeurd had voor, dan had hij een scheiding gelegd tussen hem en de kerk. Had hij een scheiding gelegd tussen hem en de bruid. Een scheiding gelegd tussen hem en zijn zuster. Want indien Christus niet gestorven waren... Iidel is uw geloof, terwijl de opwekking er zekerlijk aan de grondslag is <tie> Om daarmee te betuigen dat hij waarlijk waarachtig gestorven is. En als deze zaken nu ingeleefd worden in de weg der bevinding, dan aanschouwt ge hem aan het hart. Dan ziet ge hem sterven aan het hout. Dan hoort ge zijn laatste woorden aan het hout. En die laatste woorden van hem, daar legt de eeuwige genoegdoening mee. Waarvan de waarheid zegt. En Christus riep met grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn heer. En dan leest ze en het hoofd buigende, dan kust hij zijn kerk, dan kust hij die modenaar, dan kust hij zijn brug. Hij buigt naar zijn kerk en hij kust hem met het eeuwige leven. Alsof hij zeiden, mijn het is voldaan. God heeft zijn recht en zijn gerechtigheid en gij ontvangt om niet het eeuwige leven gelijk hiervan staat, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven, want ook zijn graf hoort bij de staat van zijn vriendin. Ook zijn nederleggen hoort het wegdragen van de bloek, daar de waarheid is van zegt dat God hem de smatte des doods ontbonden zodat het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood langer gehaald zijn opwekking is voor zich, en in de harten van zijn kerk gelegd waar hij de vitantie meebrengt uit het graf. De genoegdoening uit het graf, de schuld blijft in het graf. En de doeken die blijven in het graf. Maar Christus staat op als gerechtvader, als borst voor zijn ganse kerk. Mooi, evenluister. De rechtvaardigmaking zouden we drieënlijst zins kunnen verklaren aan de hand van de schriftuur. Wij lezen in de eerste zendbrief van de Korinthum, ik meen het vijfde hoofdstuk. Daar zegt een apostel, God was, niet God werd, niet God deed, nee, God was in Christus de wereld met hemzelf verzoemende. En heeft ons de zonde niet toegerekend, maar het woord bij de toepassing En het woord der verzoening in ons gelijk, bij de toepassing. In de tweede rechtvaardigmaking, die kunt u lezen in de opstanding van Christus. Want daar is Christus als borg gerechtvaardigd van al de schuld en volks. Opgewekt. En sterft nooit meer. wat hij gestorven is hij eenmaal de zonde gestorven. En wat hij opgewekt is, leeft hij golden. Maar nu de derde reis. De derde reis, dat is de toepassing. En de vier schade woord aangaande ons conscientie. En dat is alles sinds noodzaak. Ik weet het. Dat het daad Gods is waar elk mens tegen spattelt. Tegen worstelt. Gelijk de jongeren van Christus. Ze worstelen tegen die dood. Ik kan niet begrijpen. Dat er vandaag mensen zijn die zeggen dan discipelen gerechtvaardig waren. Alleen hij naar Golgotha Dan moeten ze gerechtvaardig zijn in de roeping. Dat is zo schriftuurlijk. Dan moeten ze gerechtvaardig zijn in de belofte, dat is ook ons scriptuur. Dan moeten ze gerechtvaardig zijn in de profetische bediening van Christus, dat is ook ons scriptuur. Dit is scriptuur, dat men door de dood van Christus, op grondslag van zijn dood, een vrijspraak en een aanneming tot kinderen ontvangen. Geef Christus door zijn liggen, al de graven van zijn volk geheilen. En ze gemaakt tot een bedsteen. Een ingelijke die zijn oprechtheid gewandeld zou Zodat Job in dat zeventiende hoofdstuk getuigd. Roepende tot de groeven van mijn vader. En tot het gewormte mijn zuster en mijn moeder. Wat was die man één? Eén, Eén mis zijn sterven. één mis zijn graf. Wat was die man met God deugden en doen verheten? Job noemt het graf zijn vader van je vader. moet toch niet bang te zijn? En Job was niet bang van het graf. Job was ook niet bang van de godsontmoeting. Hij was door bloed gezuigd. Hij was een ever in God. Om binnengelaten te worden, tot de eeuwige rust. Omdat hij door zijn dood bewijzen zou. Dat hij waarlijk gestorven en de gelukkige mensen. Die hem hebben begraven, waren nachtdiscipelen. Die tot dagdiscipelen openbaar gemaakt. Wat toch de dood van Christus niet doet. Dat haalt Jozef van Arimathea en Nicodemus uit de nacht van hun mensenvrees. Juist toen die dood was, kwamen ze voor een dag. Juist als wij zouden zeggen: nu beter laten, waren ze net op tijd. Want hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoewel men zijn grap bij de goddeloze bestemming. En als je dan die wonderen gods in zijn dood en in zijn begraving aan schuil, Dan heiligt hij het graf tot een lieflijke beste, Ach geliefden. En de dood van Christus is voor Gods kerk. De dood voor eeuwig vervloekt. En de dood van Christus heeft hij een graf geheiligd, waar de kerk rustig zal op een slaap zien, tot de dag der opstanding. Van alle graven, die nog vol zijn op adem, het graf van Christus is lief. En dat graf, dat blijft leef, als een voorspel van de opstanding, van zijn Jacob en van zijn Israël. de welke in alle te zijn, in de dag der dagen, opgewekt tot een hereniging, waarin het lichaam de ziel zal kussen, en de ziel het lichaam, en zijn wacht verhoogd zullen zijn, om aan lichaam en ziel beide, God eeuwig te vereenigd. Gelijk de dood van Christus dat doet, en bewijst een openbaar. Maar, nog een paar woorden. wanneer nu Christus als borg voor ons gestorven Waarom moeten wij dan nog sterven? Waarom moeten wij dan nog kennis maken met de deur? Waarom moeten wij dan nog van de wereld af? Door middel van sterven. Heel eenvoudig. Ons sterven is geen genoeg doen. Ons sterven is geen voldoening. Ons sterven is geen heiliging. Ons sterven is geen rechtvaardig maken. O, sterven, dat is geen betalen, niet. Ik weet wel, dat de, de smattelijke wegen zijn tot de dood, ook voor Gods volk. De dood zelf is maar één slag, dat is het uitblazen van de adem, niet. Maar de weg naar de dood kan op vele en we zien in ons leven, op een smattelijke wijze geschieden in zonder ook met de gevreesde ziekte van de kanker. Maar de dood zelf, dat is maar een zwaar. Dat is het uitblazen van de adem. En dan wordt daar geen uur over gedaan van beneden naar boven. Ik heb wel eens gelezen van een oude, waar ik ook nog wat krediet voor heb. Waar ik ook nog wat grote eer bied voor heb. Misschien zijn er nog honderden die het ook wel eens gelezen, want het is een bekende schrijver. Een bekende schrijf. En die man stelde, als uit Openbaring 8, dat Gods kerk met haar sterven een half uur onderweg is. Ik denk, mijn lieve jongen, hoe kom je daar nog toch aan? Waar haal ik dat nog toch vandaan? Dat de kerk nog een half uur onderweg, wat moest ze er onderweg doen? Waar moet ze zo lang blijven hangen? Wat is er onderweg voor haar te zien en te doen? Nee. Aan de hand van Gods woord geloven. Heden dood en heden Heen Heden gestorven en heden leven. Dat is een dadelijkheid. En er wordt geen half uur over gedaan. Gelijk op een maling achtertuigd: dat een half uur stilzwijgen was in de hemel. Maar daar geldt veel meer de rechtvaardigmaking dan het sterven van zijn kerk want werkelijk in de gerechtspasserende daad dan zwijgt de rechter en de zon daar is goed. en zijn beide middelkanten voor één voor eens voor één. dit noem ik een heilige stilte een stilte waarin de rechter aangebeden wordt uit de diepste van uw zielen maar in haar sterven dan lees je van een Lazarus. En Lazarus stierf en werd van de engelen gedragen. Oh je wel. Nou die doen er geen half uur over hoor. Die zijn gewend en gezwind. Oh ja. En voerde zijn zielen in de schoot van Abraham. En daar heeft Lazarus ervaren. Een eten zonder rood. En een drinken zonder dorst. En om helsing zonder verlaag. Een hemel zonder zweer, Moet Een hemel zonder zweer. Ik bedoel, geen zweren meer van Bessalm 8 3, Want die dwaasheid deed mijn builen is dus vervuild. Wel geluk zijn ze voor het oog. Het is voor een bekommend mens moeilijk om te geloven. Moeilijk om het over te nemen. Voor een bekommerde zondaar Dat in de weg der heilig maken. Daar heb je de kreupel. Daar heb je de aard. Daar heb je de bedroefde. Daar heb je de ellendige. Daar heb je de struikelaars. Daar heb je de sukkelaars En daar heb je de bedelaas. En daar gaat hij nog iets van zeggen. Maar waarom moeten wij dan sterven? Als dan Gods volk lag, Dan zou hij elkaar eeuwig in de hel. Want als je hoort dat er een van de kerk ziek is, dan hoor je niets meer dat hij weer beter wordt. Dat hij weer gesteld wordt, dat hij weer gezond wordt. Want zij kunnen elkaar hier niet missen. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die hun naam ook moeder vrezen. En als je een waarheid een vriend hebt, en hij niet weinig gevonden. Want kennis hebben zonder liefde, maar vrienden hebben een liefde ook. Kijk in naar Kijk naar je hart. En daar spreek je mee uit je hart. Vrienden, daar zeg je bij tijden wel eens te veel tegen. En dan moet je ook alweer voorzichtig zijn. Want karakters kunnen van vrienden wel tijdelijke tegenstander van elkaar maken. Want onze karakters, die zijn zo verloopt. als ze nergens te doen als om vernietigd te worden. Jij vandaag zo veel lieve mensen. Oh, ja. O oh ja. Boos op God zeggen ze man. Man, hoe durf je te zeggen? Ik durf best te zeggen, want het is nog bijbels ook. En ik praat een Bijbel maar na. En daar lees ik toch van in Psalm 73. Dat azaf getuigt toen. Uit het heiligdom gods. Toen was hij een groot beest voor God en onder God. En heeft hij de goddelijke gunst, de rijkelijke gunst. Ik herhaal. Als ik aan de kerk lag, dan was ze de kerk altijd in de hel. En was een elkaar in de hel. Maar nu is zo vooral godsvolk de tijd bestemd. En dan helpt er geen bidden aan. Toen ik in Riesendam stond. Toen ging er een ouderling. Naar het zichtbare te zien sterven. Maar Godde gaf me opening aan mijn troon. Toen kwam ik bij hem. Ik zei Leentje je gaat nog niet sterven hoor. Ik zei je blijft nog wel bij ons. Hij vond het maar jammer. Hij vond het maar jammer. Maar vijf jaar later. Dan gaat hij weer sterven. Hij zei: Maar nou zijn je in gebed voor krengen. Maar nou gaat het dood. Het is dood gegaan. Stervensgenaal is verworven door een stervende middelaar. Ik had gisteren nog iemand aan de telefoon. Zeg, zei: Hoe gaat het? Hij zei: Ik wil maar weg. Ik zeg: Weg? maar ben je dan naartoe? Hij zei: Ik wil maar weg. Hij zei, ja, zei: Maar waar ben je dan naartoe? Ja. Begreep het natuurlijk wel. Hij zegt, ja, naar de hemel zullen we mooi daar doen. Wat moet je daar nou doen, man? Daar ben je helemaal niet rijk voor. Om naar de hemel te willen, dan is je grootste smatte zon. En daarin alleen word je rijk voor. Zeg maar jij wil uit de rommel, zeg maar je moet zelf ook rommel. Je moet zelf ook opgeruimd worden. Ja, zei, het is toch geen, geen leven. Zeg Als God het je geeft, kan je leven. Zelfs wel in de hel. Daniel leefde wel in de levenkaart. En die jongelingen die leefden wel in de noven. En nee, dan willen we onszelf maar verlossen. Maar de tijd afwachtende met onderwerping, Gelijk, ik las in de Franse inquisitietijd. Dat er ook een godvruchtige man in de ellendigste, vieste en vuilste kerker geworpen was. En dat zijn vrouw met veel moeite, met veel moeite. Want wij hebben een leventje, elke zondag, kerktijd, wij doen aan en dan gaan we. Wij hebben de vruchten van die bloedtijd. De vruchten van die mattelaars. Dewelken ons tot heen toe nog een onderlinge samenkomst slaan. Maar toen komt zijn vrouw bij hem in die gevangenis. En dat me schrok zo verschrikkelijk. Ze zei man, ik zal dag en nacht bidden. Of Christus uit die gevangenis naar de hemel had. Hij je het moet niet doen. Mag je niet doen ook. Maar mijn Christus komt op tijd. En nooit voor tijd. En ook nooit over tijd. Kijk, dat is onderwerp. Dat is ons Met de wille God. Dus. Daarom de dood is voor ons geen betaling, maar... Zij doet wat de rechtvaardig maken niet gedaan heeft. Zij doet wat in de vier scharen gods niet gevonden. Want de vier scharen gods in zijn openbaring neemt wel de schuld weg. En je erfschuld, Maar neem je erfsmet niet weg. Het trutel nest van de zon dat je erfsmet. De kwekerij van de zonde, dat is je erfsmid. Moet maar eens nagaan wat er... En je hart erop komt en voorkomt in je gedachten. En die erfsmid, die wordt dood en dood voor eeuwig vernietigd. Daar sterven ze de zonde Met één dood voor eeuwig af, want ze is een doorgang. Naar den bovenste hemel. Daar ervaart David van. Dan zingen zij God verblijft Aan hem gewijd van zeer We zijn hier geboerde zondaars. Al zijn we vrijgemaakt. We zijn hier gekluisterde zondaars. Al zijn we gerechtvaardigd. We zijn hier. Waar het land de rust te is. En door vele verdrukkingen moeten ingaan. Wij zijn nog van huis. Hoe komen we ooit thuis? En dan zegt de ware kerkman. man, Als dat plaatselen. Dat ik eenmaal binnen zal maken komen. En binnen zal zijn. Dan zegt. Ik een ezel van de Eskines. Dan zal mijn Halleluja boven alles uitklinken. En toen dacht ik nee, toen dacht ik nee, en ik schudde van nee. Zei als dat was, dat ik daar komen zou zo'n zo'n monster, zo'n zondaar, dan zal van onze lippen vloegen door hem, door u. Om het eeuwig welbaar. Dan is het sterven van de kerk. Waarin Paulus zegt. Dood waar is je prikkel. En hel was je overwinning. Dan ziet ze over de dood. De rechtvaardig maken dan zie je. Uit de uitwisseling van je zonden. In de eeuwige heerlijkheid. Maar. blijkt aan deze zijk. Maar met sterven Maar met stervensgenade. Dan ga je naar de overzijde. Met stervensgenade ziet geen een achterdood. Gisteravond, avond met medaag in brug nog over. Hij zei, ik ben niet benauwd van hetgeen wat achter de dood ligt, Maar ik zie wel tegen de dood zelf. De prikkel zei, die uit de dood. Maar ik moet hem passeren. Ik moet hem passeren. En dan heeft ook Jezus Kier, na zoveel godsvrucht geschreeuwd en het vijftien jaar tot zijn lengte toegedaan. Waarin we in zien dat sterven blijven ook voor de kerken gods onnatuur. Overwinning, inwinning en uitwinning. En dan zei Jacob op uw zaligheid wachten, koer dan kan het. Maar dan gaat geschieden ook. En dan is ons sterven zich En afsterven van de zon. Geen afsterven aan Christus. Je moet aan alles sterven. Behalve aan Christus. Je hoeft alleen maar te blijven. Christus hoeft alleen maar te blijven. En als die alleen blijft. Dan sterft alles wat geen Christus is. En als Christus alleen overblijft, dan heb je genoeg om ziek te zijn, om te sterven en de eeuwigheid aan. Meneer, mocht ons jong en oud, want dat sterven ligt voor mijn deur, maar ook voor uw deur. Dat sterven, daar maak ik vandaag of morgen kennis mee, maar jij ook. En je kan sterven niet ontlopen. Nee, kan niet toch. Dan moet je ook niet op rekenen. Het is een wonder dat we nog leven. Maar een eeuwig wonder. Als je door de beginselen des eeuwige levens geleefd wordt. Voor de kerken Gods is sterven God erven. Voor eeuwig God erven. Je zult nooit meer ene verlaten. Daar zijn de zonen zonder kastelen. Daar zijn de zonen zonder geestelijk. Daar zijn de dochters Voor eeuwig vervuld. In den God Abrahams. Maar jong en oud, wat moeten we dan blijven? Wanneer wederbarende genade. Wanneer de dood van Christus in ons gemist wordt. Wanneer het bloed van Christus ons niet gereinigt. Wat moet je dan aankomt? Dan moeten we voor eeuwig op. Daarom roepen we nog eens uit de behoefte van ons hart. Wij dan gezanten van Christus leven. Bidden de mens alsof God door ons baat. Laat u me God verzoenen. Christus is gevallen de handen van een levend God. Op God tot, Voor zijn kerk. En de macht is donker en wat in de volgende vragen en antwoorden zijn nog openbaar. Maar hij zal ze nooit verlacht, kan wel eens zo ver komen dan ze menen voor eeuwig verlaten zijn. Dat is zeker voor de rechtvaardig maken. Job hebben een jaar lang in de beproeving geleefd na zijn rechtvaardig maken. En die godzalige Job die zeggen dat dertiende hoofdstuk. Zo hij mij dood. Nog op hem hoog. Ik weet niet waar het te donkerste is, dat weet ik niet. Ik heb mensen zien sterven in het uitzien van Christus en stieren eruit. En ik heb mensen zien sterven met een bewust aandeel en aan de dood benacht. Doods benaamd. En ik heb er van de bekommerden en zwanenzang zang horen zien. En ze gingen uit. Het land der even gerust. Weet je wat veel pot heeft? Het gaat niet om de hoeveelheid. Maar om de echtheid. En wat is de echtheid? Als voortdurend is vernieuwd. Uit een voortdurend nog een zondere wijzing openbaar. Als voortdurend de noodzakelijke. En het bloed van die maag. Grondslag van ons leven. God wil bloed zien. En een zondaar wil ook bloed zien. Maar dan alleen dat bloed. Het enige wasmiddel. Van alle zonden. En dat dan niet. Amen. Heren, tot zover. Als u het gebruiken wil, dan kan het wezen tot onderwijzing, tot heenwijzing. Dan kan het wezen tot bekering. Als u het gebruiken wil, dan kan het alleen dienen in uw koninkrijk. Wij zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genote hulpen en smeken van uw vaderlijke goedheid. Door de verheerlijkte rechtvaardigheid van Immanuel zijn er barmhartigheid ons te gedenken en nog zegen tot herkouwing te verlenen. Doe verzoening over spreken en luisteren door het bloed des Nieuwe testament. Amen. Den zestiende psalm, en daarvan het vijfde en zesde zuimpels. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijf, mijn tong, mijn eer, God gewijde toon. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijand in een grafkuil zeker worden. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. 5 en 6 van psalm 16. Ja. Een aanschijn over uw lichten en geven uw genade. De Heere verheft het licht, zijns aanschijn over u allen en geven u zijn vrede. Amen. Laat ons het samen in zijn aanvangen met elkander te zingen found a